Wie gaat voor mij zijn stukje spelen? Marie? Ja. Oké, okay, wat ga je spelen? Muziek. Een muzetje? Oké, okay, zo goed. Ben je er klaar voor, Marie? Ja. Neem het accordion erbij en we gaan uh, eens luisteren naar uh, wat Marie intussen geleerd heeft op die kunstacademie van Poperingen. Met haar accordeon. Ja.